De ANWB verwacht dat een miljoen mensen op weg gaan van wie de helft naar het buitenland. De Australiërs gaan volgende maand naar de stembus. Premier Gillard heeft voor 21 augustus parlementsverkiezingen uitgeschreven, omdat ze een duidelijk mandaat van de kiezers wil. Julia Gillard werd vorige maand premier nadat ze een machtsstrijd in haar Labour-partij van zittend premier Rudd had gewonnen. Onder Rudd deed Labour het lange tijd slecht in de peilingen. Na het aantreden van Gillard is de partij aan een opmars begonnen... en is de achterstand op de liberale partij van oppositieleider Abbott ingelopen. Belangrijkste thema van de Australische verkiezingen wordt waarschijnlijk de economie. In Pakistan zijn zeker 16 mensen omgekomen in een hinderlaag. Gewapende mannen openden het vuur op een convooi in het noordwesten van Pakistan. De slachtoffers zouden allen Shiïtische moslims zijn. Vier mensen raakten gewond... In het gebied zijn islamitische opstandelingen actief. Het leger probeert er al maanden de macht te heroveren. De lucht tussen Nederland en Venezuela is geklaard. Dat heeft minister Verhagen gezegd na een ontmoeting in Caracas met zijn Venezolaanse collega. Verhagen was op de Antillen voor een werkbezoek en reisde door naar Venezuela. De betrekkingen waren bekoeld door beschuldigingen van president Chavez dat Nederland, onder meer Amerikaanse spionagevliegtuigen, vanaf de Antillen laat vertrekken. Deze week kwam daar de beschuldiging bij dat een Nederlandse marinehelikopter het Venezolaanse luchtruim heeft geschonden. De Nederlandse regering deed die bewering al direct af als larikoek. Volgens Verhaag heeft hij in Venezuela een goed gesprek met zijn collega gehad en is het conflict nu opgelost. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking en buien, plaatselijk ook onweer. De zuidwestenwind neemt toe naarmatig aan zee vrij krachtig. Het wordt 19 tot 23 graden, later vanmiddag vanuit het westen geleidelijk droger. Dit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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ja, en vandaag is even kies, niet vanuit Hotel Hoogland, Pieter. Want we zitten eventjes uh, hier geparkeerd. Goedemorgen Jaap. Goedemorgen. Ja, vanuit de studio op het ja. Ik denk dat de storm van de afgelopen week...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 Dan in het tweede uur gaan we praten met wethouder Gert Tonen. Want alle verenigingen, stichtingen en organisaties hebben een brief gehad dat de bezuinigingen eraan komen. Wat betekent dat? Want enige angst is uitgebroken. Eh, bestaan we straks nog wel of niet? Oh. Eh, kortom, eh, er zijn nog een heleboel eh, zaken te doen. Vervolgens gaan we praten met eh, BKZ, de beelde kunstenaar Zandvoort. En dan gaan we praten met Alan Kuil. Eh, of iemand anders, dat weten we nog niet...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 de kust, de Zeeuwse kust, waarin ieder onbewust in het thuis wordt aangesproken, waar de ketting is gebroken, helschepen zijn verbrand, maar er is niets aan de hand, iets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 De Zeerse kust, waar de zomer onbewust met een rot wordt genoten. En waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan. Komt hier, jongens.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 Op, maar ik bedoel, daarmee te zeggen, uh, het zal misschien ook te maken met een verhaal wat je, wat je misschien zou kunnen bedenken en dat uh, zou kunnen brengen, zodat het iets wat van originaliteit zou kunnen ja, hebben. Ja, klopt. Maar wij zitten natuurlijk allebei al jaren in het onderwijs en hmm. daar uh, ben je continu in thema's bezig. Hmm. En uh, alleen maar aan het verzinnen.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 te doen. Ja. Maar en dit is geweldig, jongens. Ja. 42 jaar en de spirit zit er nog steeds in, dus we gaan op naar de 50 jaar. Zeker. Met een groot feest hier in Zandvoort. En terecht. Uh, hoe redden jullie het financieel? Want dit kost natuurlijk klauwen met geld. Ja, die was voor mij geloof ik, die vraag. Ja. Um, <laughs> wij krijgen subsidie van de gemeente. Ja. En uh, dat is voldoende om uh, key te spelen. Ja. Want en dat is heel mooi. Een winst win kan je nee. nooit maken. Nee, maar zou is ook niet de opzet van Recreade. Nee.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 Uh, ik dacht dat de schoolperiode voorbij is en dat jij nu vakantie hebt, maar je hebt geen vakantie, Maaike. Nee, maar dat hebben wij onderwijzers nooit. <laughs> ja. Nou, je, ja, maar goed. Ik uh, vind het heel mooi. Ik wens jullie ja. erg veel succes toe en veel plezier en mooi weer. Dankjewel. wel.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 If I could I would stay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 wanna tell you why, why would I try would I to, try to, to you are and I can see now why would I try to and I wanna tell you Trust us.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 Om de spullen klaar te zetten. Hè, want die liggen normaal natuurlijk in een kluis. Doopvond. En je ja, avondmaal zilveren. En dat soort dingen. En ook weer helpen opruimen. En er is zoveel mogelijk nog een, een andere vrijwilliger aanwezig. Ik ben er dus vanmiddag om.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 Uh, laten zien? Uh, voor uh, hè? Omdat, uh... ja, nou Ik denk dat dat uh, altijd is. We, we, staan, we proberen uh, ja, een open gemeente te zijn. Hè, de, de, want het volgende item zijn dus de orgelconcerten. Uh -huh. hè, de, dus, uh, die zijn op 15 augustus en 29 augustus. Dan uh, spelen twee vaste bespelers van ons uh, orgel, de heer Sevaal en de heer Verschoor. Dat zijn wel beroemdheden, Sevaal ja. en Verschoor. Ja, dat zijn dus uh, uitstekende en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 Uh, dan gaat hij niet het orgel bespelen. Dan gaat hij een klavers symbol bespelen. Oh, in ja. het kader van de classic concert. Want dan komt Emmy Verheij Juist. Maar dit, uh... En dan komt Aard Verf meespelen. Prima, ja. dan is dat... Uh, maar goed, uh, ik dus denk van... Hij heeft een contract. Ja, Oké. Okay. Ja. Uh... Nee, hij, <laughs> hij uh, bespeelt niet uh, in de diensten hmm. het orgel. Hij uh, wordt nog wel uh, op bepaalde manieren advies gevraagd. Maar de heer Faal is onze. Uh, uh,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 Ja, bij de afsluiting van het oude orgel, hè, dat is het orgel. Ja. Uh, dat is meneer Henk van Amerom. Ja. Is die er nog steeds? Jazeker, meneer Van Amerom is er uh, nog steeds. Maar ja. hij, uh, in, er zouden oorspronkelijk drie concerten zijn. Maar mm. hij kon vanwege ja, vakantie of andere werkzaamheden. Uh, niet uh, deelnemen dit jaar mm. uh, aan een concert. Maar hij speelt. Uh,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 Drie. Om drie uur, half drie Toe, de kerk Toe gewoon gratis. gratis. Ja. En dan is er nog een activiteit, want je gaat een bazaar doen. Ja, dat, uh, dat sluit mooi aan op het verhaal van uh, Maaike uh, Kappel en van Joyce Dreyer, die hier net voor Recreade waren. Uh, dit jaar uh, wordt uh, onze bazaar in de zomer georganiseerd. Vorig jaar is daar een uh, eerste aanzet voor gemaakt. Dat was een uh, kleine bazaar buiten in de zomer, die uh, heel goed liep en heel erg aansloeg.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 Ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden. Mooi nummer van Stef Bos. Gaat over vaders. En denk ik ook over zonen. Ja, en heerlijke muziek. Ik geniet er nog steeds van. Ik kan nog nooit van Stef Bos gehoord. Maar nee? van het lied wel. Maar... Van het lied wel, ja. Ja, perfect. Maar, uh, we hebben nu tegen ons uh, over ons zitten. Boudenwijn van Vilster van uh, Sunparks. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou. Ja. Wat brengt u hier? Laat <laughs> nou, la la la la ik even, begin, uh, dat, even begin beginnen. Wat is jou wel toevertrouwd, denk ik? Uh,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 En euh, ja goed, we hebben het nu zitten we vol met over twee, bijna 2.500 gasten. Dus ja, die uh, moeten ook echt niet allemaal uh, bij ons in het zwembad gaan zitten of uh, bij ons in één restaurant, want dan is het ook niet leuk. Dus het is heel erg goed juist dat zij die keuze hebben, zeker als ze één of twee weken blijven, om gewoon uh, in Zandvoortcentrum, maar ook op het strand, uh, de diverse mogelijkheden te gebruiken. Ik, dus ik zie ook een versterking. Ik vraag me wel eens af of, of jullie klachten krijgen van mensen over het geluidshinder van circuit of zo.